Vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen voerden het woord. Op het podium brandden 26 kaarsen voor de slachtoffers van het bloedbad... dat de 20-jarige Erm Lenza vrijdag aanrichtte... dat de eerste moeder had doodgeschoten. Obama las aan het eind van zijn toespraak de namen van alle slachtoffers op. Hij beloofde Newtown alle hulp die er nodig is bij het verwerken van het drama.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 Het weer. Af en toe een bui, overdag veel bewolking... en opnieuw enkele buien. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Onze eigenste Co van Gemert, die ons hier in de nacht... de laatste paar maanden trakteert op poëzie van hemzelf... en van hen die hebben bewonderd die organiseert jaarlijks in zijn eigen geliefde buurt in Amsterdam... de plantagebuurt, hè, met als hart dierentuinartiest... en planten- en bomentuin de hortus, een poëziewedstrijd. Steeds met een wisselend thema. En dit jaar koos hij voor het thema ouder worden. En de aanleiding was eigenlijk het herdenken... van een belangrijk dichter uit diezelfde plantagebuurt, Adria Morië... die ons precies tien jaar geleden ontviel... op de gezegende leeftijd van 90 lentes en dus precies 100 jaar geleden geboren werd. Nou, plaats van Handeling was, zoals ieder jaar... de aangename tango-salon Tango Argentino van Arjan en Marianne. En er waren maar liefst 72 inzendingen voor deze poëziewedstrijd. De eregasten waren de weduwe van Adrian Morien... en zijn twee dochters Adrienne en Alissa. Eerst was daar Han Foppen, oud-leraar Nederlands. Zelfs van Ko. Hij las drie gedichten van Morien voor... Het eerste is uit de bundel Het gebruik van een wandspiegel. Een wat huishoudelijke titel, zoals u begrijpt. Maar het heeft met het huishouden niet zoveel te maken. Het gedicht heet Ouderhuis. Van de taal werd een spaarzaam gebruik gemaakt. Liefkozingen moesten worden ontvreemd. Als mijn moeder mij streelde, schaamde zij zich. En ik schaamde mij. Onze schaamte was nog gescheiden. Ik hield van de scharen waarmee zij knipte, haar vingerhoed, de draad die zij bevochtigde, het gesnor van de naaimachine en de stilte wanneer de machine zweeg. Zij sliep in een weergeloos bed en als mijn vader opstond voor zijn werk, nam ik zijn plaats in, in haar warmte. Ik raad haar aan zoals een ander kind de muur aanraakt waartegen het slaapt, met levensgrote vingertoppen en zonder dat de muur het merkt. Het tweede gedicht is uit de bundel Vriendschap voor een boom. Ik weet niet of die boom er nog staat. De boom en het bos. Het bos is als de mensheid te voltallig. Een zaal met vreemdelingen, een vreemdtalig volk dat om ons lacht in bondgenootschap met de wind. Een duldzame ras verslaafd aan de seizoenen dat in de grond graaft slechts op zoek naar water en in de lucht boort zonder te ontstijgen. Dat al het donker van de avond tot zich trekt met vogels, moe gevlogen vlinders, eerste sterren, wel schoon. Maar gelijk luidt aan de zee, een hinderlaag voor kinderen en bliksems. Maar ik voel vriendschap voor de enkele boom, die op mij wacht wanneer ik s'avonds thuis kom, die ik begroet en die mijn groet beantwoord. Een hoge vindplaats van de wind, een long vol licht, een grote hand die uit domme grond steekt, een open brein vol dromen en gedachten. Het troost mij dat hij mij zal overleven. En dat mijn denken verder gaat in weer en wind. Want voor het zonlicht maakt het geen verschil. Zo tijdloos als nu is het ook na mijn dood. En dan een gedicht uit Avond in de tuin. Ik ontdekte een Nadat ik een hele selectie had gemaakt, had ik een stuk of vijf gedichten... ...uit die 'avond in de tuin had uitgekozen. En uh, dat vertelde ja. ik aan Ko. En Ko zei, ja, dat vind ik ook de beste bundel. Een klein Speelgoed. Je hebt er niet om gevraagd. Maar als je in staat was geweest te vragen... ...toen je nog zocht en drong naar een moeder... ...toen je alleen bestond uit verlangen... Had je toen het prachtigste kunnen bedenken? Je wist het als kind al. Geen beter speelgoed dan levende haven. Liever een duif dan een treintje. Liever een spelende poes dan een bouwdoos. En het liefst van alles, een ander die je kunt aanraken. Aaien en kussen. Nou, prachtig. Maar het mooiste is toch wel de stem van Adriaan Morien zelf, weer weer eens te horen. Nou, gelukkig kan dat, want zijn stem staat zelfs op een plaatje. Nou, wil ik graag het, het woord geven aan Adriaan Morien. Dat zit zo. Ik vond in mijn boekenkast uh, een plaatje. Stemmen van schrijvers van 45 plaatje. Waarom Adriaan uh, gedichten leest. Het is opgenomen in 1959. Liefde en vriendschap Liefde was altijd half en werd al zodanig genoten Vriendschap was groter en ruimer, men kon erin reizen Het afscheid liet niet de onrust die het laatste vaarwel aan vrouwen vergiften, Wanneer een geur ons doet snikken De smaak van lippen lang nabrandt op handen en mond En het lichaam alleen de vertrouwde rondingen mist Nee, vriendschap was groot als Europa, ruim als de dalen en vlakte en zonder angst voor de bergen. Zij scheurde de al te zwakke verlangens, de weken momenten der liefde, wanneer er tranen waren, dierlijke haren ontbonden, handen met diamanten nagels en lippen gebroken in glimlach of snik ons hun valse verleiding dringen. Wie werd niet bang wanneer hij een vrouw hoorde zingen? Wie voelt niet behoefte, mijn kus en omhelzing, een ruimte ontsluiten, een andere geuren te snijden, sterren of zonlicht te zien, een hand te steken in regen of wind. Liefde was half, maar een helft vol verblinding, die zelfs niet vrij liet wat buiten haar half rond geschieden. Ergens moest achter die storm nog een te zijn. Zonlicht dat wuift door een hemel vol lente en stuifmeer. Kinderen die spelen omdat ze kunnen vergeten. Kort van memorie. De toekomst een glas limonade. De middag een vlieger, een schaar en een blad blauw papier. Engelen. Engelen werden zeldzaam sinds wij fotograferen. Zij trokken zich in de omgeving van het Vaticaan terug, om Italiaanse meisjes op haar thuisweg door het bos nog te verrassen met een lach, een smalle laan vol licht. Deskundig in wat lang veranderd en verouderd is, doen zij meer dan aan dood aan voorgeboorte denken. God laat hen zelden meer op deze wereld los. De handwerkslieden van een middeleeuws gemis. Ze zijn geslachtloos met de schijn van beide geslachten. Daarom droomt een meisje dat haar Raphaël een jongen is. En jongens zien een meisje met een vlammend en twee zwaard in de hand, maar met haar armen tot de schouders bloot. Maria voor haar onbevlekte doch bevleugelde ontvangenis zoals zij ook met zwarte haren en Latijnse blos de hoge hals met zonnegoud bestrooid de katholieke stranden langs de Middellandse zee bevolken. De engelen vermijden het rumoer der steden. Zij zijn de ongeboren folkloristen van het platteland, de kleine dorpen in de bergen opgebouwd uit ruwe steen, de boerderijen met hun geur van zelfgebakken brood, de stille paarden waar de herfst communie houdt, op duizend meter hoogte, dichter ook bij God. Zuidelijke zomers zijn wanhopiger dan onze winters, maar visioenen waren nooit erg protestant. <lacht> zij zouden vogels kunnen wezen en zijn het ook een ogenblik als zij verdwijnen. Een wiekslag neemt hen op met lange wijnen. De grond zelfs voor de blauwe hemel van een primitief verstand. Hun vlucht is vol beloften, vol onzekerheid voor die enzymen. Is het hun wens dat wij versterven, terwijl de bergen reeds zo eenzaam waren? Of zijn zij doodgewoon hun hemel kwijt? 47 lentes was Adriaan Morien ten tijde van deze opname. Daarna was het woord aan zijn dochter Alissa... Haar was gevraagd te proberen een tekst van haar vader op te snorren... die niemand nog kende. Een verhaaltje waarvan het bestaan mij al enigszins was ontgaan. Het gaat over mij, dat hele leuke onderwerp. En Adria schreef het voor het weekblad Eva toen ik 17 was. En door de Eva was uitgenodigd versieringen te bedenken... voor een kerstdinertafel. Dit proza is dus wel eerder in druk verschenen... ...maar ik denk dat niemand van jullie het ooit heeft gelezen of het zich herinnert. Het werd, ahum, al bijna 50 jaar geleden geschreven. Ja. Ik lees het voor. Alissa is 17, blond en met grijsblauwe ogen. Ik heb haar nooit hoeven te vermanen dat zij rechtop moet lopen. Ze zit in de zesde klas van het Bardelisch Gymnasium in Amsterdam... Zij loopt elke dag naar school een klein half uur. Zij kleedt zich dan extra warm, omdat het haar het gevoel geeft op die manier nog een beetje te kunnen doorslapen. Het eten smaakt haar beter als ze haar schoenen heeft uitgetrokken. Vroeger, toen zij nog met de tram naar school reed, kwam zij wel eens op het achterbalkon tot de ontdekking dat zij van huis naar de halte was gelopen en te zijn ingestapt zonder het zelf te weten. Zij leest met grote tussenpozen en doet lang over een boek, dat zij waarschijnlijk goed in zich opneemt. Er gaat geen dag voorbij dat zij naar muziek luistert. Zij geeft haar zakgeld elke maand onmiddellijk uit aan grammofoonplaten. Zij houdt van Mozart, ook zijn opera's, waarvan zij Don Giovanni en Così van Toete vrijwel geheel uit het hoofd kent. En Van Bach, Scarlatti, Coltrane, Davis, Dolphy, Monk en Parker. Zij is graag thuis om niets te doen. Of iets te doen dat op niets doen lijkt. Zij is dol op reizen en heeft mij de schrik op het lijf gejaagd door aan te kondigen dat ze later een wereldreis wil maken. Ik probeer haar over te halen na haar eindexamen in Amsterdam te gaan studeren in een vak dat zij leuk vindt antropologie, Egyptologie of Frans. Zij is goed in volleybal, maar buiten de lesuren doet ze er niet aan. Ze heeft aanleg voor illustreren, schoonheidsverzorging en decoratiekunst, maar het is onzeker of ze daarin door zal gaan. Als wij feestelijk eten helpt zij bij het samenstellen van het menu en bij het koken en braden. Ze dekt de tafel en bedenkt er versieringen voor Waarmee zij vooral in de kerstvakantie dagenlang bezig kan zijn. Ik ben nooit echt boos op haar geweest. Hand geschreven, de rest is getypt, volgt er nog één zin, maar die is ook weer doorgestreept. Ik zal hem toch voorlezen, want ik vind het wel belangrijk. Soms verhoog ik uit eigen beweging haar zak geld. <lacht> Zo'n paar weet je toch allemaal wel. Goed, hier nu nog eens de stem van Adriaan Morien... die het erg mooie gedicht voordraagt dat gebruikt werd... om het thema van deze aflevering van de Plantage Poëzieprijs te ja, zeg maar, voeden. U kunt het nalezen op mijn site www.adelinevanlier.nl Hoe voelt het om oud te zijn? Ik ben nu oud. Het wordt door zoveel gezegd. En als het niet wordt gezegd... Dan wordt het verzwegen. Ik lees het in elke blik die zich op mij richt. In elk gebaar dat in mijn richting wordt afgegeven. In elke groet die in het niets wordt geschreven. In elke zucht, in de glimlach die mij overslaat. Hoe voelt het om oud te zijn, wordt mij gevraagd. Het voelt lang niet slecht, geef ik eerlijk toe. Het voelt vaak goed... Niet zo lang meer te hoeven leven en afscheid te nemen van jou, u, jullie, voorgoed. Maar je bent wel ver van je geboorte afgeraakt en nu werkelijk heel dicht bij de dood gedreven. Soms als je de hoek van de straat omslaat, het is winter, voel je zijn adem brutaler dan toen je nog jong was en sterk en een stootje kon geven. Je voelt je tot onder je kleren koud en heel naakt. Je gruwt van de dood. Al is het slechts even. Kom, gauw naar huis, denk je. Want je voelt je geraakt. Mooi toch? Nou, en hier wat Adria Morien er in een interview nog aan toe te volgen had. Zeg, dat je hoe langer hoe dichter bij je dood bent gekomen. En dat, je, dat het grote afscheid, dat is al begonnen hè, de finale, het dessert, het kopje koffie. Maar het kopje koffie kan ook heel lekker smaken, en, ik moet zeggen, ja, en dat kan natuurlijk heel smartelijk zijn. Ik vind, ik vind, het idee vind ik ook niet zo aanlokkelijk om uh, binnen afzienbare tijd te moeten sterven, omdat ik tot nu toe nog altijd heel graag leef hè? en omdat ik ook, ik voel, ik voel. Ik, ik, ik zeg, mensen vragen me dat wel eens, en dan zeg ik ja, mijn vlees leeft nog graag en dit, dit, dit alles, dat leeft, mijn handen, alles, mijn hele lichaam, het leeft nog graag en ik kan nog voldoende van het leven, niet ook. Ja, en wie is nou de winnaar van de Plantage Poëzieprijs? Ik dacht, die man is, komt uit Zuid-Afrika. Nee, nee, nee, het was gewoon een Vlaming die al jaren in de plantagebuurt woont. Suikertantes feestmaal. Hoeveel kratergoud versiert haar handen? En hoeveel schmink maakt zelfs een pruimel blij? Waarom lacht ze walser dan haar tanden? Bepoetert zij de wangen kogelvrij? Haar hoofd schuift ook bij ja voortdurend nee. Fijn poeder sneeuwt op tante's dorre schoot. Ze koudt. Twaalf erfgenamen om haar heen. Verslikt zij zich? Komt zij in ademnood? Hoe tante zuinig van wat ijs geniet? Haar jaren overschrijden haar gewicht. bril, waardoor ze mocha zit. Gelukkig leest ze nooit een goed gedicht. Dank u. Oude woorden. Vooralsnog heb ik er. Echt geen problemen mee. En nu ga ik ook gewoon weer een van mijn lievelingsplaatjes draaien. Hè? Ik zat in de vijfde klas van de middelbare school en ik was weggelopen van huis om bij een of andere man te gaan wonen. En er werd natuurlijk niks. En deze plaat troostte mij toen. We got gonna... it. Tijd voor hoorspel op herhaling. Misschien heb ik het al eens uitgezonden, maar ja, ik wil het nergens terugvinden. Oeh, ja, pech gehad dan. Ik vind deze namelijk best leuk. Uh, komt uit 1987, met dank aan de Afro. Wie het wint, mag het houden.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 Nelke van der Krocht. Zit op, jongens! Oh, god, hij rijdt al! Nee, niet, jongens, de... kom nou! nou. Zie je er hoor! De... Zo, zo! zo. Makkelijk hoor, Het openbaar. Nou, zeg ja. maar net, die krengen die vertrekken nooit op tijd als je te vroeg bent! Hey. Die trein is niet. hartstikke vol, jongens! Hey, de zitplaats kunnen we wel vergeten, oh, weet je? Nee, nou? jongens, wij gaan zitten, let maar op. Ja. Hey. Neemt u hem niet kwalijk, meneer. Zijn deze plaatsen nog vrij? Jazeker, maar, maar dit is eerste klas. Jongens, hier nog plaats, kom maar. Hey, hey. hey Harry. Oh nee, dit is toch zeker eerste klas, ah, joh. Als we controle krijgen, betalen we gewoon bij. Wij. Zo. Eh. Nou ja, daar zit de short. Nee, nee, kijk, uit. nou niet op, meneer zijn paparazze. Oh, pardon. Ik zit. Hey, je hebt de kaart, hè? <laughs> Vet. Niet. Vet. Nou, moeten we nog iets hebben om op te kennis spelen? Ja. Eh, mag ik u nog even storen, meneer? Is dat uw koffertje? Ja. Hoezo? Uh, zouden wij dat misschien even mogen gebruiken als tafeltje? We leggen graag een kaartje als we onderweg zijn. We zullen er heel voorzitter mee zijn. Ach, oh, als, als het niet anders kan. Hey, nou, maar... oh, Hans hartelijke dank, meneer. Ik ja. hey, Pak het even, Johnny. Kijk uit. Schitterend mooi koffertje, zeg. Lijkt wel echt leer. Ik fijn. Ja, kijk nou uit, man. Wat Beschadig het niet. Oh. Ik kom je ook van de paardenrennen, meneer?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 Nou, vooruit uh, Fred, schudden en geef. Ja, ogenblikkie. <tie> Zo. <tie> Meneer zal loopt wel vloeken. Hij betaalt extra om rustig eerst de klas te zitten. En nu zit Ach. hij met ons opgescheept. Ja, dat is wel leuk. <tie> nee, denk je. Ja, ja. Ik jongens. Ik ben kapot. We hadden voor die laatste race weg moeten gaan. We hadden helemaal niet naar die rotrennen moeten gaan. Nee. Dat was een ramp. Wat? Fred altijd. Fred, hoor. Met zijn gouden tips. Ja, <tie> ja. <tie> zit hij mijn goede geld op de ene aftalse rotknol naar Ach, de andere. Oh, Kijk nou eens even. Oh, oh, oh, oh. Dat je me geen betere kaarten kan geven. Ach, kom. Hé, hey, Harry. Denk je dat je de helft de trein nog gehaald heeft? Nou, pechvoerder als ze hem gemist hebben. Als zij denkt dat naar de wc gaan belangrijker is dan de trein halen. Ik zei dan <lacht> nog dat er een wc in de trein was. Ja, en als die informatie even betrouwbaar was als je zogezegde gouden tips op de renbaan, moesten we die schat nou nog buiten het raam houden. <lacht> Hé, hallo, heb je het? Jij? Had... Juist. <laughs> nou, dan moet ik eens even goed gaan nadenken. Heb je er bezwaar tegen als ik er rook, meneer? Dit is een rookkoepel. Of oh, ja, eh, kan ik u misschien van hier zijn met een sigaar? Zijn goede hoor. Nee, dank je. Hé, Keus. Hij steekt de sigaar op. Moet hij een prachtkaart hebben? Even kijken. Eh. Zeven harten. Uh, wat is troef, jongens? Kun jij dat nou niet één keer onthouden, jongen? Harten. Oh ja, zeven schoppen. Mm. Concentreer je nou eens op een spel, George. Harry zegt zeven harten, dan ja. moet jij hoger bieden. Nou, zeven schoppen is toch niet hoger dan zeven harten, dat weet je toch wel? Zeven schoppen is niet hoger dan zeven harten. Nee. Maar... dan heb je je pederhelft, Harry. Harry! Ja, we zitten hier, ja, Kitty. Nou, uh, kaartje of kaartje niet, Johnny? Ja, tuurlijk, kaart ik moet. Nou, wat zeg je dan? Is niks. Ik kan niet over zeven harten heen. Nou, Laten we het dan even weten, we kennen geen gedachten van deze. Ah, pas iedereen? Ja, ik pas. Hoi! Oh, zitten jullie hier? Ja, hier ook. Ja, Godverd, wat stinkt het hier? Ja, er is al eens een sigaar. Lekker een ja. even de koffertje weg. Ja. Zeg ik zou ga ja, het gewoon ja. even ja. langs willen, dank hoe, hey, hoe je het voor elkaar krijgt, is maar raas. Uh, maar je weet altijd fijn om het verkeerde moment uit te pikken. Ja, is? Ga je gang, mevrouw. Dank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 Oh, waarom laat hij zijn kaarten aan u zien? Dat heet misère oh, ja. vecht. Ze kunnen zijn kaarten zien en hij moet proberen alle slagen te verliezen. En uh, heeft hij een goede kaart of Je is het goeie. echt misère? Nee, nee, nee, hij heeft een heel redelijke kaart. Volgens mij zit hij erbij. bij. Oh nee, niks daarvan.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 Ik heb geen flauw idee wat dat beest uitgerekend op die plaats deed. Ja, doe je rok naar beneden, Kitty. We zitten je eerste klas. Bovendien probeert meneer zich te concentreren op zijn sommetjes. Ik denk niet dat hij het leuk vindt jouw dij onder zijn neus gedouwd te krijgen. Nee. Ik laat hem de bult zien. Ja. Hier. zal toch geen flooiepiks zijn? Oh, ik had je nog zo gezegd dat ik dat Misrega hotel en dat miserige bed... gisteravond voor geen zin vertrouwde. Dat hotel was prima en dat bed ook. Als je last hebt van dan heb je ze gisteravond zelf meegebracht. Oh, oh, wat zijn we weer geland? Misschien uh, was het een liefdesbeen? Johnny, Johnny, er zit hier een heer bij. Het is niet zo'n grote bulde, maar jeuken dat hij doet. En gloeiend heet. Voel maar eens. Nou, ik, ik geloof echt niet dat dat... Kom nou, helemaal. dus u, u zult er niks geef? van krijgen, hier. Ja, ja, jij. Ach, oh. het, het is een klein zwellingtje. Oh, wat heeft u heerlijke koele vingers. Je kunt ook niet meenemen in de eerste klas. Moet je dat nou zien? Als er iemand van koninklijke boerder naast haar zat... zou ze hem ook nog zover krijgen dat hij, hij aan de benen ging zitten voelen. Vrouw <laughs> ah. George, pak ook die slag. Hij is alweer voor jou. O, hoef je niet zo vuil te kijken, Fred. Ik heb je gezegd dat hij van mij niks te vrezen had. Was het nou nodig, jongen, om meteen al je schoppen aas te spelen? Toch. Nee, laat maar, laat maar. O, wacht, wacht. Nee. Wat nee. leg je nou neer? Nee, toch? Niet de heren, ja, hè? Eh. Wind, Harry. Oh, sorry. Uh, uh, ja. Hé, hey, godzijdank... Heb ik tenminste kans dat hij vanavond in een goed humeur is, weet u wel? Ja, hij is verslaafd, de gokken. En kaarten. En paarden. We hebben waarachtig onze huwelijksreis moeten bekorten... omdat hij zo nodig de gouden zweep niet wilde missen. Begrijp ik goed dat u getrouwd bent met deze meneer. Ja, verbaast u dat? Ja, meneer. Dan denkt u dat ik daar nog te jong voor ben. Nee, maar hij lijkt me zoveel ouder dan u. Nee. Nee. Ik val op oude mannen. Ja. Nee. Hoe oud bent u? Nee, dat kan toch niet waar zijn, George? Je gaat me toch niet vertellen dat je die schoppen vier al die tijd in je hand had, hè? Oh. Ja. Wat is er nou weer? Wat is er nou weer? Wat is er nou weer? Man. Had je die niet voor je aars de heer op tafel kunnen gooien? Oh, het is verdomme moeilijk genoeg om tegen Harry te spelen. Nou. Als ik nou ook we nog volkomen nou. onnodig tegen jou moet spelen, <laughs> ja. Kim, je hebt het Harry cadeau gegeven, eh. Ja, ja, ja. Ik heb me vergis, ja. Nou, wat dan nog? Eh. Wat is er nou? nou. Je maakt me veel te veel en veel te eh. vaak vergissingen. Wie is dat te schreeuwen? Ik heb er balen van. Ik kijk niet meer met jou. Als we winnen krijg je nooit de pest in. Ik heb helemaal niet de pest in. Je wilt de pest in. zeg alleen dat ik het zak ben. Ja, als jullie klaar zijn met dan zou de winnaar graag even zijn winstje eropstijken. Oh, je zou de helft als Jocloon moeten geven, weet ja. je dat? Hij heeft voor jou gewonnen. Ja. Kijk maar even hoe die zijn geld mijt, Man, je gooit iets met op de grond. Ach, Ach, nou, ja. kom op Fred. Niet het. jij deelt. Oh, nee. Nee, ik meen het echt.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 Wat deed jij dan achter de heg in de voortuin van die mevrouw, zeg? Ik geneerde me kapot. Ja, ja, laat nou maar, hoor. Nou, meneer, hoe denkt u daarover? Spelletjes solo? Ach, als de inzetten niet al te hoog, zijn. nee, alleen klein geld. Kom op, Fred. ruil eens even van plaats met meneer. Nee. Ja, wat moet ik dan de rest van de reis doen? Ben jij het me neus eten? Krap jij je maar lekker in je muggenbulten. zit er geen restauratiewagen tussen, jongens. Ja, joh, je weet wat er een is. Daarom heb je nou juist een been uit je leeft gerend om deze trein te halen. Oh ja. Hier, Fred, jij speelt toch niet? Ga jij even wat te drinken halen? Een drinken he? halen? Zo. Hier, 25 pieten, moet genoeg oh. zijn. Zo. Jongen, jongen, jongen, een beetje jarig of zo. Ga nou maar. Ja, wat moet ik dan halen? Als er maar alcohol in zit. Nee, maar van die kleine flesjes, schoten, zullen ze wel niet hebben. En neem haar even mee, hè? Dat ja. krap maakt me gek. Oh, en waar gaan we dan heen als ik vragen mag? Drank halen. Gewoon <laughs> de droom. <laughs> ik dacht wel dat het jou een beetje zou opwinden. Ja. Van jou heb ik wat dat betreft niks te verwachten. Nou, doe dat rotkoffertje even opzij. Ga uw gang, uh. dames. Ja. Nou, Onderblieft. Frits! Ja? Trif ons nou even op uh, uh, Godzijdank. De stem van die vrouw snijdt me dwars door mijn ziel. Nou, jij zegt het. Hè. Zal ik even geven? Ja. Uh, schopjes trof, jongens. Okay. Uh, ja. Zullen we dubbeltje voor solo? Twee dubbeltjes ja. voor misère Zal. en zo door. Ja. Ja, en daar gaat hij toen en... niet veriet van, hè, meneer? <laughs> nee, nee, nee, nee, dat is prima. Zo, nou, eens even kijken wat we hier hebben. Auw! Oh, dit moet werk van de duivel zijn. Zo'n zootje tilf heb ik nog nooit in mijn handen gehad. Pas! Een dubbeltje voor en, ja. um, <clears throat> solo, zei je? Ja. Solo? Hé? Hé? Ho, ho, ho, ho. Uitkijken, ah, jongens. Meneer hier heeft een geluksdag. Zo. Pas. Pas. Nou, uur solo dan, meneer. Kijkt u maar eens wat u hiermee kan doen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe is het mogelijk? U hebt wel weer gewonnen. Ja. Ja. Dank u. Ja. Lieve Ebel is het allemaal voor mij. Ja. Ik heb nooit geweten dat ik zo'n gelukkige hand had. Ja, nee. Zo, even plaats maken alsjeblieft. Ja. Ja, hier is de robot met de hartversterkingen. Nou, die kunnen we wel gebruiken, boer. Ben ik even blij dat jullie terug zijn. Meneer kleedt ons helemaal uit. Stille. Oh, ja. mooi zo. Zeg, hier neem mijn plastic is Kristal uit de duur. Oh, ja, ja, twee keer de pot gewonnen. Ja. Twee keer. Ja. En ik heb minstens een rix verloren. Oh, zoveel? Zeg, hou je beker even stil, ja. haar. Ja, ja. Ga ik geen geld terug, nee. vet? Geld terug? Weet je wat ze hier durven vragen voor die kleine flesjes? Maar dat is niet te geloven dat de spoorwegen durven zeggen dat ze per jaar miljoenen verliezen. Volgens mij liegen ze dat, dat ze barsten. Ja, geen beetje zijn. Druk, wat... eh, buig niet zo ver naar voren, Kitty. <laughs> Ik denk niet dat meneer geïnteresseerd is in je inkijken. Dat is anders dan het enige dat ze hem kan laten zien. <laughs> ja. oh, hey. Pak niet weg. Niet slecht, voor de prijs die ze durven vragen moet het verdomd goed wezen. Hé, hey, kijk uit, kitty! Oh, sorry Fred. Ik wilde even bij meneer daar gaan zitten. Ja, nou, voorzichtig dan. Ah, zo. Is het lekker? Ja, heel goed, dank u. Dat vind ik nou gezellig, hè? Zomaar bij elkaar zitten en drinken. Wat drinkt u eigenlijk? Mag ik even proeven? Hoe gaat u gaan? Oeh, heerlijk! Ik wilde dat ik dat ook had genomen. Neemt u maar een slokje van de mijne. Ja, wat je ook geeft, altijd wil ze iets anders. Met dat wat jij me te geven hebt, is dat niet verwonderlijk. Ja, kom jongens, wat spelen we? Uh... Huh? Jij speelt niet Fred. Jij wilde huh? niet meer, weet je nog wel? Ja, jij jij uh, gaat nog weg. Ja. ja, dat kwam omdat Jos zo waardeloos speelde. Maar ik heb besloten om het hem te vergeven. Nee, wat. Ach, dank u zeer, meneer. <laughs> ja, hey. nou, oké. Okay. Dus jongens, wat spelen we? Ik wil ook meedoen. Ja, maar... Oh, Fred, bedankt hoor. Hallo. Nou is de ramp compleet. Hoezo ramp? Ja, met z'n allen kunnen we geen solospeling. Nee, oh, nee. nee. nee. Uh, nou, uh, wat denken jullie van poker? Strip poker. Nee. Het is nee. schat. Bang dat je verliest. Oh. Nee, bang dat jij verliest. <laughs> <laughs> Voor niemand hier een genoeg om dat dikke, pafrige lijf van jou naakt te moeten zien. We zijn allemaal zoals <laughs> God ons <laughs> geschapen, heeft meid. U hoeft niet zo bezorgd ja, te ja, kijken, meneer, dat was gewoon een grapje, hoor. <laughs> Je kan hier moeilijk strip poker spelen. Lopen verder bij mensen langs. Gewoon poker, dus, jongens. Ja, maar ja, ja, ik, okay. ik kan niet meespelen. Ik, ik moet echt deze calculaties nog controleren. Uh, ken u het spel? Jawel, maar... ik. Kan... geen oh, uh... maar, we spelen poker. Zo, ja. Ja, precies. Kitty, meneer zijn bekertjes leeg. Ja, Komt nee, echt in? niet, hoor. <laughs> ik, ik, ik gok nooit. Ah, oh, oh, oh, oh. Niet zoveel, mevrouw. Ik, ik ben niet zo'n straf Geen gokker. Oh, nee. En dat zet u vlak nadat u ons uitgekleed hebt met solo. Kom nou, meneer.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 Geen limiet zeker, hè? Nee, maar hey, laten we die inzetten een beetje in de hand houden. Hè. Okay. Ik heb me neergezet dat we alleen om klein geld spelen. Zo, eh, even kijken. <laughs> Wat hebben we hier in het handje? <laughs> ik ben in voor een kwartje. Uh, Zo, so. So. dat riekt naar strijdflus. Maar u bent de geiten, meneer Johnny is de voorhand. Johnny? Ja? Um, dus even aftasten. Ja, uh, uh, ik ben in voor een riks. Twee gulden, vijf. Hij bluft hoor. Je zou het met je permanente kop best eens een keertje bij het goede eind kunnen hebben, Kit. Ja? Oké, okay, Johnny. Je kunt het krijgen zo je het hebben wil. Ik maak er vijf gulden van. Nee, zo, nou is die uw niet. Zal ik je nog even bij schenken, Komt nou, Kom dicht wat ik speel. Uh, meneer, we wachten op u. Ja. Als u wilt zien, kost u dat vijftig gulden. Oh, oh, god, oh, god, oh, god, ik weet het niet. Nou, vooruit, maar... Hier, ik, ik, ik, ik wil het zien. Vier vrouwen. vrouwen. Oh, nee. ja, ik, ik ben bang dat ik vier heren heb. Laat zien, laat zien. Heeft hij heeft dat verdomme voor mekaar gekregen. Oh, me. Het spijt me. Spijt u oh. dat? Dat u wint? Nee, maar al dat geld dat ik gewonnen heb, het, het, oh. er ligt hier meer dan 200 gulden. Ja, hoor. Ja, ja, ja, Vijf nog even zout in onze wonden. We weten allemaal hoeveel er op tafel ligt. Ja, oh, nou wat, die vuil. Hij wordt altijd vuil als die vuil. Is. Kan jij je grote maan dan eens één een minuutje dicht houden? Ach, krijg de hik. Ja, vanuit zelf en een week lang. Meneer, u. Hey, <laughs> u en ik spelen nog één spelletje. Goed. No. Ho, ho, ho. En mij dan?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 Een nachtje met haar zou toch wel 200 gulden waard zijn, hè? Oh, ja of nee? Als je ja, 200 nee, gulden nee, zou je ook iets veel minder moois kunnen krijgen. Waarom ja, ja, niet? Dat is natuurlijk waar. Geen maar, in. ik zet erin. Kit, doe eens dat aan jezelf, hè. Zorg dat je er wat chicker uitziet. Probeer eruit te zien alsof je 200 piek waard bent. Zoals je ernaar uitziet, ben je niet meer dan vijftientjes waard. Zo smerlap, wat denk je eigenlijk wel? hè? Dat je met mij kunt doen wat je wilt? Dat ik een lillebel ben? Ja, maak je toch niet zo dik, meid? Straks krijg je de uitslag in je nek. Nou, kom hier. Kijk. Kijk nou even wat ik in mijn hand heb.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 De boer en de, de vrouw. Ja. Goed ja, Ik ga hem strijd Ik geef hem een strijd ja. Ja, ja. ja, ja. U ziet er niet erg vrolijk uit, meneer. Nou, kom op. Laat eens kijken wat u heeft. Ja. Hey? ja.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 Maar ik ben getrouwd. Ah, ja, je denkt toch niet dat ik niet getrouwd ben? Uh, als je ons trouwboekje even wil zien. Oh, nee, nee, nee, nee. Ik dacht helemaal niet dat dat... Uh, misschien... Nou, dat mag ik ook wel hopen. Nou, goed, Kitty. Ik kom je morgenochtend rond uh, half negen ophalen. Hm. Dan geeft u er wel een stevig ontbijtje. Meneer, na wilde nacht is ze altijd zeer hongerig. Hoe weet jij dat nou?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 Lieve pastij. Oh, nee, dank u. Nee, ik hou het bij het kippenpootje. Zeg, van wie is het briefje? Welk briefje? Dat staat onder je bord uit. Huh? Of aan Sibylle? Is ze weggelopen? Nee, natuurlijk niet. Nee, een mens kan niet altijd geluk hebben. Wat schrijft ze? Lieve Stanley. Stanley? Heet je Stanley? Ja. Stanley. Stan. Hm, best leuk.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 Het is een muggenbeet op mijn dij, hoor. Oh, ik wilde je ook niet. Was maar een rapje. <laughs> Natuurlijk blijf ik. Dat is geweldig. Ik heb helemaal geen zin meer in brood. Heeft dat kippetje van jou misschien toevallig twee pootjes? Zeker. Hier, neem het lekker. Ja, mm. dank je. Hm. Ah. Als je staat waar die kip gebleven is, dan zeg ik gewoon... Dan zeg ik gewoon... Ja? Wat? Ach, verdomme. Ik heb wel zeker dat ik een stuk kip in mijn eigen huis neem, neem ik er zin in heb. Hm? Jij ja, hebt recht op alles wat je me zin in hebt in je eigen huis. Stan. Hm. Zeg, um... win je altijd met kaarten? Meestal niet. Op onze huwelijksreis... Hm. Onze huwelijksreis, let wel... ging Harry de eerste de beste avond weg. Kaarten. Tot diep in de nacht. En ik zat maar te wachten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 Er zit iets eh, dierlijks in dat knauwen op een bot, vind ik. Ja, aan de manier waarop een man eet, kun je zien of hij hartstochtelijk is of niet. Omdat hij zo dik is, eet Harry altijd hele kleine beetjes met hele kleine hapjes. Ja. Oh ja. Ik zeg voorzichtig, Stan, spaar mm. je krachten. Je hebt ze straks nog hard nodig. Waarvoor? om het bed in de logeerkamer op te maken. Jij bent een echte heer, Stan. Uh, jawel, maar... Uh, ik dacht eigenlijk... Wat? De logeerkamer is niet erg luxueus. Staat er staat alleen maar een klein, hard, éénpersoonsbed in. Heb jij dan een beter idee? Nou, uh, ik zou hier kunnen slapen, op de bank, als dat nodig is. Ik vind alles goed, Sten. Ja, heb jij al slaan? Eerlijk gezegd ja. Ik ook. Het was een drukke dag. Nou, Laten we dan maar naar bed gaan. Huh? Nou, hier is het. Hmm. Oh. Mooi groot bed, zeg. met mm -hmm. mm, matos. Hé, hey, zijn die parels echt? Ja. Leg ze alsjeblieft op dezelfde plaats terug, hè? Bij Sibille heeft alles een vaste plaats. Oh, nou. Ja. De, uh, uh, jij moet een nachtpon hebben. Hier heb ik er een. Van Sibylle. Gaan we kamperen? Huh? Oh, het is een nachtpon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 Geef die 200 gulden die je zo gezegd van me gewonnen hebt, meteen even terug. Ja, meteen, kom maar. Ik zou het naar vinden om grof te moeten worden. En dat moet ook wel niet doen. Ja, bouw je spulletjes hier. Hey. Moet je kijken. Sta ze dan niet te bekijken man. Dat kost tijd. Stopt ze in je tas. Hey, jongens, jongens, jongens. Beneden staat een hele zooi zilveren bekers en schalen. Oh, mooi! Hey, Josh, nee. jij gaat naar beneden. Hey, wat is dat? Verwacht je nog bezoek? Nee. Harry, daar Harry, staat een grote zwarte wagen voor de deur. De politie. Ja, weet ik veel. E, er reed de politiewagen langs toen we buiten stonden. Ook. Oh. E, nou, e, al, al, alles terugleggen, jongens. Leg terug. Terugleggen. Hier, hier He. hebben jullie 200 gulden terug, meneer. U hebt het eerlijk gewonnen. Hier. Het ja. was allemaal maar een grapje. We hebben niks weggenomen. Hè. Geef je ons vijf minuten. Vooruit, jongens, vlug het raam aan. Oh. We hebben ja. spijken doen. Ja, We hebben geen tijd om te wachten tot jij bij oh. bent. Bovendien, hij heeft jou eerlijk gewonnen. Kijk uit, Johnny. Ik haal je morgen nog tot om oh. half negen ja. op. Au! Kom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 Wat moet die naakte vrouw hier, Stanley? Wat betekent dat? Meneer. Oh. Oh. Uh, Goedemorgen mevrouw. Uh, is meneer is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 dat uw vrouw verloren heeft oh, is... en raad eens wat ik gewonnen heb. Huh? Jou. Nee, dat kan u niet meenemen mevrouw. Nee, nee, nee. Nee, alsjeblieft. Oh, je bent niet zo iel als Stanley. En je bent lekker stevig. <tâng findings> er waren gek of stevige mannen. Oh, okay, en ik heb nooit durven dromen dat ik eens nog zo'n ongewone prijs zou winnen. Oh, u, it. Nee, alsjeblieft. Nee, nee, nee. Nee, voor... alsjeblieft. Nee. Meyer, Meyer, Meyer.